Middernacht, het is maandag 12 maart, Renate Evers met het NOS-journaal. Op Schiphol is een medewerker van de Marachaussee aangehouden... op verdenking van drugsmokkel. Ook een man uit Mexico is in verband met deze zaak gearresteerd. De Mexicaan had 4 kilo drugs bij zich, vermoedelijk cocaïne. Hij werd vrijdag op Schiphol aangehouden. Na onderzoek hield de Marachaussee een tweede man aan... een Amsterdammer die bij de Marachaussee werkt. Hij zou de man uit Mexico afhalen. De twee mannen zitten allebei nog vast. President Obama heeft zijn condoliances overgebracht aan zijn Afghaanse collega Karzai over het bloedbad in Kandahar. Een Amerikaanse militair schoot in deze Afghaanse provincie 16 burgers dood. Obama sprak volgens het Witte Huis over een schokkende en tragische gebeurtenis. Hij beloofde Karzai dat de zaak zo snel mogelijk wordt onderzocht. De dader zou eerder een zenuwinzinking hebben gehad en hij zou in zijn eentje hebben gehandeld. De militair gaf zich na zijn daad over.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 Het weer wisselend bewolkt, het koelt vannacht af naar een graad of vier. Overdag in het oosten nevel of lage bewolking. In de rest van het land zonnige periode en het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound.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 Ja, en beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl En de hashtag op Twitter is echtejanne En je kunt natuurlijk inbellen voor het echtejan radiospel Het gratis telefoonnummer is 0800 1121 En natuurlijk voor wat een geleuter En de stelling van vanavond is Echte Janne Koken is een uiterst goed televisieprogramma Wat een schitterende stelling Ik hem ook nog een keer Echte Janne Koken is een uiterst goed televisieprogramma En dan laat ik het nog één keer herhalen De maar... stelling van vanavond Echte Janne Koken is een uiterst, uiterst goed, goed televisieprogramma, goed televisieprogramma. En echte Jan, dat What? ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus is het bijvoorbeeld Internationale Vrouwendag. Ijoe. En wordt iedereen met een vaginaatje ineens Power Girl genoemd. En komt de EU op klap met de vuurpijl met een vrouwenquote. Om aan te geven dat de meisjes het zelf nog steeds niet redden. Dan ben je dus als EU en als Vrouwendag. En als iedereen een enorme Johan. Dat dacht ik wel, Jan. En trouwens, uh, zaterdag was de eerste uitzending van uh, echte de eh? Echte Janne Koken. Echte Janne Koken, wat overigens een uiterst goed programma Heel goed is geweest. Programma. Uh, op Nederland 3 was het. En aanstaande zaterdag is het dus weer Echte Janne Koken. Uh, 5 voor 9 Nederland 3 met Jardine hennis Pasgaard, de mooiste vrouw van de VVD. Dus kijk, wees geen Johan. Want laten we ook nog eens kijken wie deze week nog meer een echte Jan is. geweest op een Johan! Echte Jan! Of Johan, echte Jan! Nou! Of Johan, echte Jan! Ja, ja! Of Johan, echte Jan! Johan! Rondje, P. Vandaat, Diederik, Samsom! De echte strijd begint natuurlijk straks pas. Ja, natuurlijk is Samson een echte P van de aard. En natuurlijk is Samson een enorme linkse P van de aard. En natuurlijk is Samson een hele zure P van de aard. Maar hij zegt wel dat de waardeloze burgemeester van Utrecht... Aleid Wolfse waardeloos is. En dat is heel goed. Dus dan denk je, dat wordt een echte Jan. Maar nee hoor. Hij biedt zijn excuses weer aan. Hij heeft alweer sorry gezegd. Sorry Alijt, ik sorry, had niet de moeten zeggen me, dat je waarloosd bent. Het was niet zo handig Nee, van me. ik zei het wel, maar ik meende het niet, uh, en, en toen kwamen we er ook nog achter dat dus uh, de campagne uh, wordt aangevoerd door Ascent. Iemand die bij Ascent werkt, uh, voor Dirk. Dirk wil echt een schande. nieuwe en schone uh, schande. energie. Schande. Uh, dat is niet zo gek, want hij zit uh, tot zijn arm diep in Ascent. En we kunnen alleen maar zeggen, Diederik Samsen. schande. Uh, Johan. Ja. Dat is uh, nog helemaal niet uitgemaakte zaak met Martijn van Dam. Die mensen voelen precies wat ik je net beschreef: die onzekerheid. Kijken eens even wat de gevoelsmens. De jongste en de minst ervaren van alle mogelijke opvolgers van Joppa de poppen, de pop. Uh, ja, hij wil afrekenen met de oude partijcultuur. Geen arrogantie meer, niet meer wegkrijgen. En hij schreef daar ook nog eens een uitstekend artikel over in de Volkskrant. De partij is seculier. En we dus moeten ze ophouden met poslims te knuffelen. Die Martijn toch. Jammer dat hij geen schrijven van kans maakt. Omdat het grijze tuig aan de macht is. Maar Martijn is dan toch wel weer vandaag... Van, van het clubje? Van, van het, het clubje. clubje? Laten we wel even een aanname steken. Van het clubje? Ja? Echt, Jan chees dat we dat nog oh. zo zeggen. Ja, daar komt uh, mijn Friese tweede al de Jacobi. Dan kom ik de regio. Ik ben echt van, uh, nou, van de meisken uh, de achterban. maar elkaar een uh, goed uh, programmadeel zetten. Ja, God mag weten wat ze net weer heeft gezegd. Maar in ieder geval mijn Friese tweelingzus is nog kanslozer dan Martijn van Dam. Schijnt goed idee te hebben. Het Probleem is alleen dat niemand haar verstaat. Op het binnen uh, doen ze net ja of Lutsie niet helemaal goed bij het heufd is. Uh, omdat, ze, ja, omdat ze meedoet, dat is echt waar, hoor. Dan spreekt iemand uh, van DP vanavond binnen of die zegt. Ah, je moet wel een beetje aardig doen, hoor, over Luts. Net of het een soort uh, gehandicapt zusje is. Ja, ik weet dan... je wat ik telkens denk als ik Lutz hoor? Nou? Dat het iemand is die Lutz met Ja, nou, dat is dat ook is, waar. Dat is niet goed. De, je de je Luts zegt... bestaat misschien ook wel helemaal niet. Maar luts. We weten het niet. In ieder geval is de grove grote onderschatting van Luts. Nou. want, want Lutz weet heel goed wat de mensen in het land willen. Dat weet Lutz. Dus Lutz Jacobi, uh, ach, echt Jan niet. Zo is het. Wat nog helemaal staat te bezien met Ronald Plasterk. Poont, ja, die hebben toch wel veel vernieuwing gebracht in vorm en in inhoud. Ik denk de man heeft smaak in radio en televisie. En hij vindt zichzelf een grote kans hebben. Jammer alleen dat hij niet kan uitleggen waarom. Uh, nou ja, af en toe zeurt hij ook een beetje van pomp. Maar dat neemt hij dan weer gelijk terug. we blijven hem trouw. Wat heeft het er allemaal mogelijk gemaakt? Je merkt aan mezelf dat ik een beetje moeite moet doen om Omeroon heel hard te blijven steunen. Ja. Omroon is wel een beetje oude zeur. Ik en... weet maar één ding uh, van Omroon. Dat is bij ja. blijven hangen. Dat is 75% belasting. Oh ja, nou, en dat, bewijzen, doet al dat, en dat doet al dat op pijn hoor. Oh, Ongelooflijk! Echte, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja! ja. Hij is een hele knappe zwarte man en wij zijn twee dorre bleekscheten met brillen. Hij is met daf de bunskoek in Ghana geweest, wij ja. kwijnen weg in de provincie. Hij is grappig, wij ook, maar dat weet verder niemand. En dus is hij ook met daf de bunskoek in Ghana geweest. We zijn nu al jaloers, we haten ja, hem, hem nu al. Hij is dus met daf de bunskoek in, ja, in Ghana geweest. We zijn nu al jaloers, we haten hem nu al. Maar toch persen we er een hartverwarmend ja, welkom uit... voor kameratje Rouéver, via onze hoofdgast voor vanavond. Hey, hartelijk welkom, Roué! Dankjewel! je ah, ah, ah, Eindelijk die... iemand wil Stempel aankan. Uh, uh, Elke druk nou, iemand. Uh, hey, hey, hey, hey, uh, -poe. uh, met Daphne Bunch kan ik nou gaan naar Ghana zeggen. En dan, dan het enige wat Jan en ik vragen, ons afvragen: van, sliep je met haar in één tintje? Uh, nee. Nee, nee, nee. Sterker nog, we zijn maar één keer in Ghana samen geweest. Die opnames zijn afzonderlijk Zou. genomen. Ja, ja maar... niet uit. Maar je was ooit samen met Daphne ja. Bunch ook in Ghana. Ja, de ja, kunnen ja, ja, ja, niet beweren, nee, hoor, nee, zij sliep vele kamers verder dan ik. Dat durfde ze niet. Nee, want je bent. Uh, ik weet niet wat ze dacht. Maar waarom durfden ze dat niet? Ik denk dat ze, dat ze, dat ze dacht als ik te dicht bij Roué ben dan. Ja, dan kan ben ik zo niet meer. De blinde lust. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, dat. Ja, dat uh... Want jij schijnt een beest te zijn, hè? Oh ja, en tijger. ja. Oh ja? ja dat, dat wordt gezegd. ze: ken jij Roué? De cabaretier, nee, de tijger. Oh, die tijger, Roe. De de ja, nee, precies. Uh, Roe, uh, er zijn uh, misschien. Uh, Roe, Verveer, uh, wie was het ook alweer? Uh, mensen uh, van de uh, radio die denken: wie is die man dan misschien? Ja, uh, kan je nog even een kleine tip van de sluier geven? Want cabaretier, weet het natuurlijk, maar waar ben je bekend van? Uh, waar ben ik bekend van? Uh, van? Van mijn theatershow's op tv. Ja, maar of ik, niet? Ik, ik dacht, ik geef je eventjes uh, een klein stukje reclametijd. Oh, oké, okay, van natuurlijk. Van ja, de ga de, ik zo om aankondigen, jongen. Oh. Ja. Nee, Roe, laat maar zitten? We gaan eerst even, ja, we dus gaan eerst even nou, de actualiteit door. De Ten tweede heb ik hier de hele middag blindje te schrijven: allerlei intro's. Je, ik toch We zijn op de eerste pagina. bij Ja, ik denk. Maar ik help de mensen in het land even laten maar zitten. Godkomleer. Is dat zo'n dag weer? En eh, zeg maar, we nemen eerst even de actualiteit een beetje door. Eh, heb je de actualiteit een beetje gevolg vandaag? Uh, vandaag uh, weinig. Het is zondag. Ik, heb bijna, ik, ik was in de kerk en toen was ik uh, <laughs> uh, bij voetbal en toen was ik thuis. Nou, bedankt voor het bruggetje. Daar komt ie. <laughs> Mark Rutte, de premier, op bezoek bij de... Bij de christen... Nee, christen, dan, bij De christen onder nee, de SGP, nee, jongeren. waar hebben nee, we dan, dan? De, Het rijmde dus. Mark Rutte, de premier, op bezoek bij... Eh, uh, cabaretier. De SGP. <laughs> Jezus, Jan. Als we dit twee uur houden, dan wordt het heel moeilijk. voor Ja, vandaag, je hoor. hebt gelijk ook. Uh, maar, uh, wat vind je ervan? Ja, eh... Uh, hij is daarheen gegaan en heeft gezegd, ah, we zijn eigenlijk wel uh, vriendenpartijen, het gaat goed, we hebben dezelfde idee, het gaat wel lekker. Ik zie meer overeenkomsten met jullie dan met de SP. Oh. Zei hij. Nou, dan uh, heb ik niet echt iets zo gauw oh, wat Godot. ik over moet zeggen. Nou, lekker. SP is de grootste partij. Heb je daar wel iets over te zeggen? Weer in de peilingen? Oh, het is kwart. Ik dacht ik kom hier gezellig. Uh... Gezellig? Ja. Oh, je kent het concept dus allemaal niet? Nee. Oh. Ik denk ik kom hier gezellig, het is twaalf uur, waar zullen we het over hebben? Ja, we gaan eerst even de actualiteit ja, doorleven. Ja. Oké, okay, zijn er nog meer dingen gebeurd? Eh, SP, de grootste partij, vind je niet erg? Nee, nee, nee. Dat maakt niet uit? Nee. Nou, laten we het dan maar aansnijden. <laughs> He, laten we dan het onderwerp van deze we week moeten het niet aansnijden. Eens, we moeten het niet eens zijn met elkaar. Dat, dat is leuk toch? Ik denk, we doen, ik noem maar een paar dingen. Het was afgelopen vrijdag, negerdag Wat vind je daar nou van? Het was wat? Negerdag. Echt waar? Afgelopen vrijdag. Echt waar? Ja, op Twitter was het uh, trending topic. En uh, aangezien... Uh, ...beschouw je jezelf als neger? Uh, nee. Ja, dan wordt het al lastig om te zeggen, nou, als je zo. Een neger nee. wat? Oh, wacht even. Nee, dat wou je gaan zeggen. Nee. Maar wat is dan een neger? Een uh, neger, dat is eigenlijk ooit... Het woord is ooit ontstaan om uh, uh, de tot slaaf gemaakten uh, uh, zo te noemen, zeg maar. Het was, het was hout, een paar ezels en tien negers. Ja, maar het is nog van het negeroïde ras... en dan uh, neger komt van heel ver van zwart of donker, toch? Ja, dat wordt gezegd, maar het gaat erom hoe het werd bedoeld... En er is nee, nog altijd geen woord wat populair is nee, in precies. de kring van getinte mensen. Nee, precies. Dus okay. wat vind je dan van de negerdag, training topic op Twitter? Uh, ja, ja weet je, je, hebt, je hebt dingen in de hand. Mensen, je, hebt, je hebt verschillende mensen. Sommigen vinden het leuk, sommigen vinden het niet leuk... En uh, als het trending topic was, dan waarschijnlijk was er een groep mensen die het leuk vond en waardoor het trending topic kon worden. Ja, dat begrijp ik. Dat is de technische uitleg uh, van uh, Twitter. Nee, Hartstikke ja, bedankt daarvoor. Nee. Maar wat vond jij er dan van? Het was een, een, een, het was een uh, als grap bedoeld, heb ik begrepen. Uh, en en uh, ja, nou. Je had je er niet aan gewaagd. Ik had die grap niet gemaakt. Nee. nee. Want het is beledigend voor een grote groep mensen wel. En vond ja, jij dat, je ook wel Nou ja, maar het interessante vind ik dus inderdaad... Van, van, ik, zit daar, ik ben een ontzettend en sukkel, hoor. Maar hoe erg leeft dat nou inderdaad, dat, dat woord en wat men... Is dat echt zo heftig? Ja, dat woord is heftig. Maar, maar, maar waar merk je het nou bijvoorbeeld aan? Ik bedoel, je, waar, Als je of, in... weet waar dat woord vandaan komt... dan wil je al zo niet genoemd worden, punt. Nee, precies. Nou, okay, maar, en nou ja. is het zo dat er zijn groepen die zeggen... ja, maar je zegt het wel eens en zo. En dat klopt, ik zeg het ook wel eens. En ik, ik, ik, ik, Mensen zeggen het ook wel eens tegen mij. Alleen... Je ziet wanneer mensen het zeggen dat het in een bepaald context is. Mm -hmm. he, dan kom ik, ik kom al jaren in een bepaald theater. en dan komt er een technicus die zegt. hé, hey, onze favoriete negen weer. Ha, ha, ha, ha. Dan, dan, dan voel je, oké, okay, dit is iets anders. Hij he, maakt grapje, hij weet best dat het niet kan. Alleen door die negen dag werd ik op straat aangesproken met. hé, hey, gefeliciteerd, uh, je bent toch negen, dus negen dag. En dat denk je. Hey, ja, dat hoeft niet van jou. Dat nee. hoeft voor jou in te pikken. Nee, precies. <lacht> nee, precies. Maar ja, die hadden op een gegeven moment een soort vrijspel. Ja, Door die ja, dag. Vanwege de negendag. Ja, nee, goed. En dan loopt... Dan, dan, dan, dan, dan, ja, dan dus het pak... begon bij een grapje... en toen het liep uit op één grote xenofobe uh, linkspartij Bijna. Echt waar, joh? Oh, maar oh, we schaffen oh, het we hem dus weer eigenlijk meteen af. Ja, ja maar. weet ik veel. We, we moeten hem afschaffen dan maar niet ja, als, we hem, als we hem zo makkelijk in het leven kunnen roepen... kunnen we hem ook heel makkelijk ja, afschaffen. Toch? Ik vind trouwens dat er ook een uh, blanke man met dikke buik... en dikke brillen dag moet komen. Kiesendag. Kiesendag? dag, Kies een dag? Oh, ja, vandaag. Vandaag. wat weer? Vandaag. Ja, zondagdag. <laughs> Vandaag, is, meteen vandaag. Dikke witte en met dikke brillen en dikke buikendag. En ik voel me daar helemaal niet uh, Maar wat moet je met die dag doen? Waarom is ja, het die dag? dag inderdaad, wat, nee, wat ik begreep, ik wat ik begreep hè, met, met vrouwendag bijvoorbeeld. Hè. Het was Ach. vorige week donderdag. Dat was echt zo'n zo dag. Dat, dat, dat, dat heel erg over wat er nog bereikt moest worden voor vrouwen. Maar dat was met 90 niet zo. Het ging er niet over, over wat er nog allemaal bereikt nee, moest worden precies. voor de donkere mensen. Dus er waren heel veel mensen die daar het nut niet van inzagen. Nee, precies. Nou, dat kan je nee, me nee, wel voorstellen. Ik maar heb een beetje, ik heb de Blanke Mannendag namelijk. Nou, dat, dat moet nou eindelijk eens een keer een feest van respect te worden voor de dikke blanke man... die altijd in de hoek wordt gezet. Juist! Ja! Juist! Zeker de bijziende dikke blanke man. Want ja, is dus geen feest, hè, Roewel? Nee. <lacht> nee, je, ja, je bent niet heel populair. Leuk de, de, ja. de, de dikke bijziende blanke man, dat is niet... Is Zit je hier een, beetje, lood, een beetje te hoor. piepen over de negen dag? Nee. Nee. Ja, van een knappe donkere vent met, met, met een tapeloer... Maar moet je dit even zien? Dat dat Waarschijnlijk ogen als een adelaar ook. Je hebt ogen als een adelaar, hè? Ogen als een adelaar. Ja, ik zie heel goed. Sterker nog, inderdaad heb ik laatst getest... omdat ik denk, Iedereen gaat testen, ja, het is gratis. 0, 0, 0, 0, 0, 0, min 6, min 7, nee. min 8, min 8. Jullie hebben elkaar dus eigenlijk nooit gezien. Jullie weten het niet. Ik vind je allemaal een heel knappe man. Nou, dan zien we elkaar in ja. soft focus. Dat ja, oh, is maar goed ook. Want is zit ook nog dik. Rouhé, die, die ziet een stokstaartje van 15 kilometer af. Ik zit aan deze kant, ik zit aan deze kant. Oh. Ja, weet, ik, veel, ja ik, ik kijk naar een donkere vlek, maar daar staat ook, daar staat ook een zwarte stoel. Ja, weet, ik, ja, ik moet toch wat, joh. Dat zie je lekker op. Nou, het zweet breekt me toch nu al weer uit. Wat een mooie. Vandaag is witte met brunnen Hou je van kip? Nou, <lacht> ik hou van kip. Ja dat dacht ik wel. <lacht> maar kun je het in zien? <zalmatik> ja, <in choots> van, ja, ik hou ook van kip. Ja, ja, je ook van kip. Ja, ja, kip? Ja ik ben dol op kip. Ik heb gisteren een heerlijke kip waterzooi gegeten. Ja ik ben ook gek op kip Ik ben dol op kip. Kip is toch gewoon lekker? Ja gebakken kip of gestoomde kip of gekookt kip. Precies. Alles met kip. Maar gek op kip. Het is niet etnisch gebonden hoor, kip. Nee, nee dat dacht, dacht, dacht ik ook dacht niet. Ben je daarom gek geworden? Het wordt tijd voor de kippendag! Die kippen lopen <laughs> rond voor ons allemaal. Ja, ja precies. De kip, en, en, en die kip, de kip is... is van ons allemaal. Ja, ja, en de kip is kleurenblind. Want, want de kip <laughs> wenst door elk ras gevreden te worden. De kip is kleurenblind. Oh, wat prachtig. Is dat echt waar? Heerlijk. Trouwens, ja, ja. ja. zou me niks kip, verbazen dat ik... de kip inderdaad kleurenblind is? Is de kip kleurenblind, Roe? Als hij ons ziet aankomen, dan uh, rent hij niet weg, dus uh, nee, <laughs> nee, hij weet nee, dat het gevaarlijk nee. is. <laughs> nou goed. Hé, oh, uh, hey, voor wie Dit ben jij? Dan... Ja, voetbal. Ajax. Ajax? Ja. Dus? Dus blij. Want? Want uh, de, rest we worden. Heeft, de rest heeft punten laten liggen en ja. ja, wij hebben gewonnen. En we worden dus? Uh, uh, een club die volgend jaar weer in de Eredivisie speelt. Zullen we zeggen kampioen? Dus ja. Oké, okay, wij worden kampioen. Ja. Echt ja. hè? Maar ik ben, ja, ik ben voorzichtig. Ik bescherm mezelf graag. Tegen de teleurstelling, nee, hè? Toch? is dat 2K-effect, zeker, of niet? Nee, ik wil heel graag kampioen worden. Maar, maar je moet het niet zomaar roepen, omdat je fan bent van die club. Moet moet je moet dan ook... realistisch zijn. Je en... moet ook een beetje in de, in, de, in de lijn der verwachting liggen. Je moet ook een beetje argumenten ervoor hebben. Je mag niet zomaar emotioneel Nee, Precies. Dus ook... okay. Waar heb je ik, ah, ja. ik wil dat heel graag. Yeah. Ja. Je bent nog supporter, dan dus zeg je toch, maar word ik kampioen. Word als ja, kampioen, word ik pijper, maar moeten we eerlijk zien? zijn, ik, ben, uh, ik, heb, ik heb seizoenkaarten. Ah. Dus ik zit regelmatig in de arena. En hoeveel? Vorig jaar, uh, de meeste thuiswedstrijden maar... Nee, maar hoeveel kaarten? Twee. Ka twee. twee. twee. Ja, want oh. ik ga niet alleen. En mijn zoontje is er ook. Oh, dat vind ik leuk. Dus ik ga met mijn zoon. En als, mijn, als ik niet kan, gaat mijn zoon met iemand anders. Leuk, man. Leuk, maar, leuk. ik wilde een vader-zoon ding hebben. Ja, natuurlijk. Ja, dan ja, je een zondag met hem aan de hand en dan ga je Ajax... Maar ik moet zeggen, uh, vorige week zat ik te kijken, hadden we 4-1 gewonnen, maar het was niet. Dat is bang. Precies. Dus ja, daarom uit. moet je zeggen: je moet eerlijk zijn. Je maakt het toch uit joh we kunnen en Je bent ook een emotionele voetbal Nee, maar vorig jaar heen. was het ook waardeloos, het hele seizoen was waardeloos. Nou, en ja, toch dat... eventjes die dertigste die, die, die ster Nee, maar als dat, als, dat, als, dat, als dat gebeurt dan wordt het toch ook weer op de laatste speel nou, hakken over de sloot. Nou Zweet je ik wil, keer, ik, wil <laughs> ja. keer, ik wil weer een keer, ik wil weer een keer naar, naar, naar de arena en prachtig spel zien en winnen. Ja, Soeverein nou, nee. spel, precies. precies. Dat wil ja. je zien. Ik zit Barcelona te kijken ja. vanmiddag en denk: ja, wow. Als je goed voetbal wil kijken, moet je naar Engeland kijken of moet je in Spanje kijken en misschien een beetje naar Italië, ja, maar naar die Mickey Mouse Competitie hier toch al. Wij zijn hofleverancier, hè? Voor al die goede Competities die daar. Aan zich veegt de vloer aan het van de week. He. Nou, in Udinezen, Vierde in, in, de, in de Syria. Nou, en jonge meid, we maken het er allemaal uit. Hé, we praten straks met je verder. Niet over actualiteiten, dus misschien kan je dan ook wat terug zeggen. Ja, je weet het niet. Tja, wat je wil, hoor. Je bent er nu toch. Even een paar stukjes kip. Nou, dan ook. Hij is er net. Ik heb echt... Is serieus... trouwens, nee, maar door dat trouwens, gelul jou? over die kip, joh. ik heb daar echt... Ja, ik heb kip, hè? Nee, ik heb een tekking. Ik heb een champignonsoep op. Er is een verschil tussen een kip en een kippetje, hè? Oh ja, joh. Oh, ja. Vertel oh, eens. Nee, je, een... kan, je kan ze bijna aan je spier krijgen. Dat is één, maar uh, die ene is gewoon groot en ja? de andere ja. is klein. Een kippetje. Oké. Okay. Het is tijd voor wat verdieping. <laughs> ik weet niet wat jij... Het is tijd voor wat verdieping, zeg ik! <laughs> Is mij is het is tijd moet, voor verdieping. Ja, ik, ik moet al die klote krom aankondigen. Hier is het al me heen te schrijven. Ik word uitstapelkeren zinnig van. <laughs> het is tijd voor wat verdieping. Ja, dat weten we nou wel. Zeg ik dus, tijd voor wat achtergrondinformatie. Nou, het is tijd ja. voor La Vie Jan Roos. Premier Rutte ging dit weekend langs bij de jongensbroeders van de SGP, de jeugdafdeling van de gereformeerde partij. En Mark was in een beste humeur en gaf de zwarte kousen een paar complimenten en zei dat de VVD en de SGP het oververdomd veel eens zijn. Dat is ook geen leugen. En de laatste tijd zijn de liberalen het veel te vaak eens met de ideeën uit het jaar kruik van de SGP. Om een meerderheid te houden moet er opzichtig met de mannenbroeders worden geknuffeld. Dat is nou eenmaal politiek. Je moet wel, al is de VVD al het liberale gedachtegoed zo langzamerhand kwijtgeraakt door het willen behouden van de macht. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Veel kiezers zullen de partij de rug toekeren. Zover niets nieuws. Elke regeringspartij moet nou eenmaal inleveren. Dus verbaast mij dit niet. Wat mij wel verbaast is de reactie van andere partijen. Op Twitter duikelen d ers P van de A's en GroenLinks'ers over elkaar heen om commentaar te leveren op de koers van de VVD. U hoort het goed. Andere partijen die zich druk maken om het liberale gehalte van hun concurrent. Ik schreef op Twitter dat als ik van GroenLinks zou zijn... ...ik even geen commentaar zou hebben op de manier waarop de knetterrechtse concurrent het doet. Helemaal gezien de peilingen waarin SAP en consorten de helft van de zetels kwijtraakt. Tweede Kamerlid van GroenLinks Ineke van Gent reageerde direct door te zeggen dat zij nooit zal zwijgen. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar als je als links-liberale partij niet kan profiteren van de ineenstorting van de PvdA... En van de onliberale koers van de VVD, kan je toch beter even je mond houden. Wat een proza. Ja. een proza. Oh, geloof ik. Nou, dat was lang niet slecht, hè? Nee, hoor. Nou, dat was echt goed. Een dag niet gelachen is een dag met je vrouw. Hadden wij kunnen zeggen. Maar het was onze hoofdgast Ruey Verveer. Die trouwens meestal met Daphne Bunskhoek in Ghana zit. De komiek speelt momenteel de voorstelling in zeer goede staat. Want het gaat heel erg goed met hem. En welkom terug Ruey Verveer. <lacht> Hoe was dat trouwens met Daphne Bunskhoek in Ghana? Die ene nacht in dat hotel. Ja, maar... Helemaal koortsig word ik ervan. Het, het was heel goed. Ik heb met bunskoek een keer... Uh, uh, nou, ik was zeg ontmoet, maar dat is gelul. Ik werkte <laughs> achter een bar in Amsterdam en zij bestelden een biertje. Ja, dat ja, kan gebeuren. En toen... Uh, het is heel klein, ze is heel klein. Ja. Hè? En toen dacht ik... God, zat ik maar een keer met haar in een hotel in Ghana. Dat zo'n kleine vrouw zo'n ja. grote presentie heeft. Heb jij daar een niet warm van, van Daphne Buntzkoek? Nee, het was meer de temperatuur daar in Ghana die het warm maakte, maar nee. Nee, jij valt niet op Daphne Buntzkoek-achtige types? Nee. Maar wat dat? is een Daphne Bunskoek-achtig type? Nou, iemand die eruit ziet als een Daphne Bunskoek. Nou ja, dat weet Achtig. ik niet. Wat is. Intellectueel. <laughs> Intellectueel. Ga toch Ik heb het toch over de uiterlijk. Oh, al al, die, die, oh, die, die een oude. Daphne Bunskoek is een hele mooie, lieve vrouw. Maar uh, nee, dat uh, deed niet zo heel veel met mij op dat gebied waar jij het over hebt, Jan. Maar waarom dan niet, Roei? Omdat ik misschien daar was voor een documentaire misschien. Hè? Ja, ik had dat dat... Rueke, nou Rueke, Rueke, dit soort dingen, heel goed scheiden, heb ik al in de gaten. Ja. Die gaat erheen voor een documentaire. Die heeft er dus helemaal geen zin om na te denken of je Daphne bunskoek. Jij oh. denkt toch, ik ga, ik ga naar Ghana met Daphne Bunchkoek. dat wordt knallen. <laughs> Is het ook gewild? Is het ook geworden? Ja, ja. Ah, he, he. Nou. daar komt hij hoor, daar komt-ie ook. Hij de de maar. komt <laughs> ook. He, heeft de... Gooi, me, me, me, me. <laughs> Dames en heren, jongens, meisjes, zegt hier een luisteraar. Het is niet te geloven, mijn cabaretier uh, Rueveveert. Uh, heeft liggen knallen met Daphne Bunchkoek <lacht> in Ghana. <Galien. lacht> nou, blijven we dat ook weten. Ja. Maar uh... Hey, gaat, het, gaat het eigenlijk goed? goed het goed, gaat, het, he? met je. het gaat, gaat goed met want mij. Want je bent wel heel erg in de feel good he, in je shows. Dat ja. je denkt van, uh, jezus, we gaan het allemaal goed Wat wij ja. overnemen, was is dat alleen maar hele leuke... Oh, het gaat zo vreselijk opgewekte, goed. Opgewekte, vrolijke goede... Opgewekte, vrolijke dingen. En wij bedenken dat het altijd uit de doffe ellende moest komen ja. met de cabaretier. Maar dat is niet zo. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, het, het hoeft niet uit de doffe ellende te komen. Maar omdat het zo goed met me gaat, begin je te denken over de doffe ellende die kan komen. Ja, dus he. dat is ook iets. Dat is vaak wel zo. Oh, he. He. Precies. Ja, dan kan je beter uit de doffe ellende komen. Nou. Of we er nooit in komen. Ik hoop dat ik er nooit in kom. Nee, maar kijk, Jan en ik die kijken zeg maar naar boven. Ja. We zitten, zitten in die kloof. En we kijken naar boven. Bij ons is het doffe ellende. En wij hebben een doel. En jij kan eigenlijk alleen nog maar naar beneden vliegen. vallen. Ja, precies. Oh. Jezus, ook maar op. je kun je ook wat voorbereiden om niet te vallen. Of in ieder geval niet te hard te vallen. je moet ook niet bang zijn om te vallen. Dat is het ook. Ja, maar wij vangen je niet op. Even, maar hoe, maar hoe, hoe bereid je je dan voor op die val? Um, ik, heb, ik, heb, ik heb heel veel lol nu in wat ik doe elke dag. Ik, ja, leef, ik, ik leef nu en ik geniet nu en ik heb goede vrienden om me heen. Ik heb een goed netwerk. Uh, uh, als ik... Ik kan niet vallen. Oh. Oh ja, nou. En met vallen bedoel ik dan persoonlijk... Moet je, je klein Helder even vragen? Ja, maar dan je, bedoel je carrièrewijze of wat dan ook. Ja, klein ja, Helder? Jezus, een ghost. Ja, op precies. Op, ik de weet niet waar... Glenn Helder, die was ongelooflijk goed in voetballen. Die ja. lag op een gegeven moment in zijn auto naar zijn trainingsterrein te slapen... omdat hij alles had vergokt. Maar dat, was in, dat wil niet zeggen dat hij niet goed was in voetbal nog. Ja, wel, maar dat was toch wel een beetje vallen, of niet? Ja, maar goed... Ik, Sorry, Glenn, als je dit hoort, dat ik het weer opraak. Ja, shit. Is, Glenn is net dat die ellende en dan, dan rakel ik het weer op. Ja, maar dat doen, doen mensen altijd. Ja, waar? Ja, dat dat doen ik daar Ik ben Helder op. Nee. nee, ik heb echt het, het eerste ben, keer dat ik iemand Glenn Helder hoor oprakelen. Wij hebben vaak thuis over Glenn Helder. Echt waar? Dan zeg ik, ik tegen mijn vrouw, nou het gaat best goed. We keken echt Jan en en ze zeiden, god man, wat gaat een goed beetje. Ik zeg, maar voor je het weet ben ik Glenn Helder. <laughs> ik zag hem laatst nog, het gaat hartstikke goed met Glenn Helder. Jij kent Glenn Helder? Ja, naja, ik ken hem maar. Uh, soms kom ik nu op een feestje waar bepaalde mensen komen. Oh, niet bepaalde... vaak, maar dan, dan, en, toen zag ik hem. En toen bleek hij dus fan van mij te zijn ook. En, oh, oh ja, toch? Ja, ja. En hij moet oh. altijd lachen om mijn shows en ik ben blij, want ik was groot fan van hem ook. O, ja nou, dat, dat, dat zou ik zeggen, ik ook. Jij denkt van, die man heeft zich weer eens goed voorbereid, hè, dat hij met Glenn Helder komt, want uh, Roué heeft... Ja. Ik, ik zei maar wat! Nee, maar... Je, en het is dus uh, een fan van jou en een vriend en... Nou ja. <laughs> Ja. Je, bent, je, bent, je bent zo groot dat je op feesten komt waar wereldberoemde ex-voetballers naartoe nou, hij... komen zeggen: Roe, ik ben een fan. Ja. Nog niet waar de echte huidige voetballers komen? Nee. Ik word veel uitgenodigd waar de ex. Maar ja, die moet ergens beginnen. Ja, maar je, ja. je, je staat niet constant tussen, <laughs> tussen, tussen de grote mannen nog. Nee, nee, nee, nee, nee, daar geloof ik niks van. Want je bent nee. een hele grote, nou ja. Nou, Roué, je bent een hele grote. Nou, ik weet het niet. Ja, je ik hebt er zal... een paar grote en daar hoor je wel bij. Hé, hey, wat, uh, wat ik vraag: jouw, vind. Vind. Jij, jij, het schijnt dat je in jouw shows hoor ik van intieme kenners van de shows, ontzettend vaak over je vrouw en kinderen... over je gezin hebt, over alledaagse... alledaagse. Ja, ik heb het namelijk over het alledaagse. Daar komt ja. mijn materiaal vandaan, wat ik ja. elke dag meemaak. Al oh, meen je dat nou? Maar, maar is, dat, is dat dan... Ik ben er niet bij geweest. Ik moet het vragen. Is dat dan grappig? Het is maar, heel ga, grappig. Ga, ga, jezus, ja, wat zeg je... Ja, ik denk dat je moet vragen of, of, of zijn vrouw me ook nog steeds grappig vindt. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Vind je, vrou je, je vrouw kan ook nog steeds om lachen. Ik denk ja. gewoon Als je thuis komt haar dan is het goed. Nee, maar ik draai thuis geen show af. Dus nee, maar ze thuis... weten wat je doet. Dus je ben, je bent thuis kijkers. als je hier bent nu? Ja, thuis ben ik gewoon als oh, ja. ik ben. En als er een grapje gemaakt moet worden, wordt er grap gemaakt. En toch moet ze lachen hè, om je? Ja, ja. Nou, maar ik het we... meest nog om haar thuis, heel gek. Zeg ja, je? Je lacht maar. haar? Thuis moet ik nog binnen. lachen. Is ze over... grappig? Over... Ja. En dat lijkt ze een beetje op dat de bunskoek, met nee. wie je in Ghana was, overigens. Nee, nee. nee maar wat, hoe is dat? Je, je, ik, ik stel me je, je ook, je bent getrouwd met een, met een grappig iemand... die de hele tijd nee, grappen nee, over jou nee, maakt. Nee, nee, nee, maar wel, nee, maar wel grappen in, in de zaal, grappen over jou maakt. En dan kom, oh, je bedoelt als... Dan, okay. ja. in, in, je, in je werk, hè? Ja, ja. En dan kom je thuis en dan is het dan... dan Sorry, schat, ik heb je weer voor de kakker gezet. Of, of, of oh nee, we hebben het thuis niet over de show. Ze vraagt alleen, hey. ging het goed? Ja, het ging goed. En dan hebben we het over hele andere dingen. En dat, bedoel, dat zei je heel goed in het begin. Hoe oh. weet dingen gescheiden te houden. Dat en verdomme, en dat is, ik we in de ik weet niet of je het per ongeluk zei, maar dat is wat ik probeer te doen. Hey, ik ik probeer dat mijn dus werk. Dat was mijn Glenn Helder moment. Ja, ja echt waar. <laughs> ja, je weet niet waar wij je terecht <laughs> ja. bent gekomen, Maar wij zijn allebei van het zesde Met zin We zitten hier gewoon lekker je raad te lezen, dus op een gegeven nee, moment hebben we heb tot die dieper, dieper door gehouden. Ik hou die dingen gescheiden, precies. Ongelooflijk. En dan heeft ze wel eens kritiek. Zegt ze wel eens: luister eens even, Roubaix. Uh, je denkt dat je grappig bent, maar dat valt vies tegen. Nee, mijn, show, mijn vrouw ziet mijn show twee keer per jaar. Oh, ja. en dan is, is, is, is... Van de honderd van shows ziet ze twee keer. Oh, ja. De eerste ja, ik laat... heb eens, ik heb ook. De première, dat ja. is meestal de twintigste. Of zo. Ja. ja, en ergens. Er is heel veel voorpremières uh, en try-outs. Ja, try-outs, natuurlijk. Daar wordt die gemaakt ongelooflijk, ik heb toevallig vorig jaar ook eens theater een gedaan. En dan was mijn mijn er. en het ging toevallig ook over man-vrouw dingetjes. En dan, dan zit ik dus in de rol een beetje de, de, de, de, de, aan de mannenkant, zeg maar. En dan altijd een die vrouwen. En dan was, had ik toch altijd wel iets van. Fuck, dat wordt vervelend straks. Wat heb ik misschien? Ben ik toch te ver gegaan. En dan oh, moet ik nou? gaan uitleggen. je oh, nou? Nee, maar dat ik het uh, gaan uitleggen dat ik het helemaal niet zo bedoel. Schatje, dat weet je toch? Dat nee, moet nee, je nooit doen. Joh. Nee. Nee. nee, hoe doe ik dat wel? Hou want bitch. Nou, oh, zeg. dat, dat ook nou, niet. En het nou uit dan, want, want ik, vind, ik vond dat heel moeilijk. Dat zijn de maar, twee uitersten. Van... <lacht> <Okay>. <lacht> nee, je moet gewoon zeggen van, uh, luister, uh, dit is papi's werk en voor de rest uh, pannetje poets. Ja, yes. Zo doen wij het zeg, thuis. En voor de rest, pannetje, pannetje ja. pot. En dan kan ik weer een nieuwe bril gaan kopen. Jij, jij, ben, jij bent wel zo'n man. Jij vindt ook echt dat de man het hoofd van het gezin is. Nou, je zeg. moet even bij me thuis komen kijken, vriend. Ik heb nee. geen flikker te vertellen. Dat, dat is wel. echt on. Nee, zeg niet. Je wil het ook niet. Ik zeg ook altijd. Nee, mensen, ook mensen zeggen altijd. Uh, wie heeft de broek aan? Dan zeg ik mevrouw. Want ik wil die broek niet aan. Het is, een, het is ja. geen lekkere broek hoor, die zit niet lekker. Je hebt er wel een broek aan? Jawel, maar niet die broek. Oh. Nee, maar je zegt, hoe weet? Luister, jij zegt. Vrouw, ik ga vissen, wat zegt ze dan begint hard te lachen, ik ja, heb nou, nog nooit. Ik, ik, oh, ik ben zo... alweer afwisselend. Ja, vissen. ja, goed, maar iets anders. Wat, wat voor hobby heb je? Heb je hobby's? Doe je nog hobby's? Heeft je van hobby's? Nee, we zijn nu met de, met nee, de schoolkant wil. aangekomen. Ja, het Ging mij er even om. Kan jij zeker vanavond met mijn vrienden bier drinken? Of uh, kan dat wel, zegt, ja, dan gewoon? Ja. De vrouw verveert dan thuis blijven. nemen elke avond al weg. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat kan. Nee, niet. dat kan. wel een vrouw licht. die je ruimte geeft. Ja. Dat is makkelijk. Mijn vrouw. Ach, je hebt gewoon een heel stevige... Laten we het even over niet leuke dingen hebben. Dat kan ook, want we hebben net over lach gehad. Floor van der Wal, dat was een goede vriendin van je. nee maar We speelden samen bij Comedy Train. Ik wil niet gelijk roepen een vriendin. We speelden samen bij Comedy Train. Ook omdat je je huidige voorstelling zit er zo'n stuk over. Maar goed, ik wil even uitleggen. Floor van der Wal, dat was een Carabinier. En die is doodgereden door een of andere IRI. Jood in Amsterdam, die doorbleven werken. Uh, maar heb je, heb je dat er een soort van kunnen verwerken? Jawel, jawel. Uh, we hebben het samen gedaan met Comedy Train. Uh, veel over gesproken. En uh, we vieren haar leven, hebben we ook gezegd. Ja, dus ja. je gaat er niet zielig over doen? Nee. Nee, het is, het is natuurlijk zielig dat het is gebeurd. Maar, uh, maar je moet verder. En uh, je kan liever aan iemand weet je, uh, uh, mooie momenten ja. uh, denken. En je show schrijft er ook bij stil, begrijp ik. Ja, hoe, en, hoe, hoe, en, hoe, gaat, hoe gaat dat? Hoe werkt dat dan? Nou, ik noem het even. Ik noem het even uh, hoe, hoe het komt dat ik op een bepaald moment dingen heb besloten in mijn leven. En dan noem ik haar als voorbeeld en Wesje, uh, Surinaamse cabaretier, die drie weken daarna is verongelukt. Ook een vriend, ook waarmee ik heb gewerkt. Dus dat is een lastig maandje. Zeg maar. En wat zijn die dingen dan die je hier op dat moment hebt nou, Ja, de, de basics, wanneer zoiets gebeurt. Hè? Van, uh, waar, gaat uh, waar gaat het om? het En waar ja. maken we ons druk om? Punt is alleen, dit waren ook twee mensen die hetzelfde beroep hadden. Ja. Dus ja. dan komt het veel dichterbij dan, dan een leeftijdsgenoot. Want dan zeggen we altijd, ja, zie je wel, daarom moet je... Maar dit was ook een, een mens in de bloei van hun leven, carrièrewijs. En hetzelfde beroep, humor, ja. die in één keer weg zijn. Dus dat, dat... En, en het besef dat ik ook vijf keer in de week op de snelweg zit, middags heen en s'nachts terug. Dat, dan, dan denk je ook, ja, maar ik kan ook zomaar tegen een, weet je, een, iemand... Met, ik, ik, ik ben een risico, zeg maar. Maar die, ja, uh, uh, op uh, de, de weg. Flor Floris is aangereden door uh, uh, Mohammed <coughs> S. heet hij verder. Uh, ja, die loopt alweer een tijdje rond door de stad. Ja. Hoe vind je dat? Wrang, uh, natuurlijk. Alleen, ik, ik, uh, ik, ik, ik ben niet de persoon die het uh, justitieel uh, apparaat... Uh, uh, dat, dat, het, het zal wel kloppen, anders liep hij niet rond. Nee, maar aan de andere kant, uh, die gozer heeft de vriendin van je dood gereden. Dan denk je toch van, nou, dat had best niet langer gekund. Nee, tuurlijk. tuurlijk. Uh, ook als je bent doorgereden, uh, hè, dan, dan denk ik dat uh, een, een acht maanden, zal het zijn geweest, veel te weinig is. Ja, dat is niet echt veel. En hij heeft ook geen, geen brouw getoond. Nee, precies. Eigenlijk vond hij het een beetje vervelend dat de lak van auto was beschadigd. Daar kwam het een beetje op neer. Ja. Uh, wat doe je als je hem voor je wielen krijgt? Nou, ik ben, uh, nogmaals, ik ben niet de persoon die dat soort dingen uh, veroordeelt. En, en vanwege mijn geloof uh, laat ik dingen over aan. Uh. Aan de almachtige? Ja. Dus je zet niet je ruitenwissers aan en uh, drukt er nog een keer in? Nee, tenzij het uh, echt per ongeluk is. Oh ja, dat je per ongeluk je Ruitenwist aan doet en dan net Mohamed S. Dan eh, is dat niet te geloven. Ik rij 190 door de binnenstad. ruitenwissel aan, wie stapte voor de auto? Mohammed S. Zou je dat niet verwachten? Ja, wie wordt door iemand anders nou. voor mijn auto gesmeten? Ja. Ze struikelt me aan mijn S net over zijn dus Dit is toch niet te geloven? Jan, dit is niet te geloven! Dit nee, is een heel sterk van. We praten we zo weer met je vette roué. Als, als je blijft zitten hoor, als je denkt ik ga naar huis, dan moet je, moet je, kan ook natuurlijk. Hoe wil je die man altijd het weg hebben? Ja, wat is dat? Heb is ik al dat? pakken gezegd? Je hebt het al drie, drie keer gezegd. Als je weg wilde, moet je het zeker doen. Hoor. Oh, dan wil ik straks weer voor een cyst uitgemaakt. Ik zweer dat je. Nee, ik toen, moet... je, toen toe je net zei je moet echt opflikkeren. Toen er een muziekje was, ja, dat, dat vond ik echt vreemd. Ja, precies. Dat vond ik echt vreemd. Ja, en het was ook niet zo handig om die witte punt mensen op te zeggen. Nee, dat was niet. Ja, daar ga je weer net Nee, precies. Jan, wil je even een, nou, ja, punt, uh, een schitterend bruggetje. Over, uh, over Witte Mutten gesproken. Binnenkort kunnen we echt Janne Koken, een schitterend programma. Echt Janne Koken, Koksmutsen koks weg. Koksmutsen koks weggeven. <laughs> Tot die tijd moet je het alleen doen met de eerste enige echte, echte, echte. Gaat het, Jan? Ja, het gaat prima. En ik denk dat ik nu gewoon een... Eén ja. hè? drie nieuwsfeiten. Geaankondigd. Dit echte Jan, Jan legt nog één keer uit. Oh, oh ik leg het nog één keer uit, hoor. In het citaat je straks horen krijgt, zit de drie nieuwsfeitjes vanmorgen. En welke drie... Eh, wat? Wie zei wat? Zeg iemand wat? Jij? Wie zei ik wat? Le ik lees het mee. Oh, oh, oh sorry, wat? Uh, welke drie... Uh, ik leg het nog een keer op, want niemand weet meer waar het over gaat. Ik, ik leg het nog één keer uit. Uh, in het citadiens horen krijgt de drie nieuwsfeitjes vanmorgen. Welke drie is het natuurlijk de vraag? Wel 001121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige, echte, enige, echte, enige, echte, enige, echte, enige, echte, enige, echt, echte. Janne t shirt Nog121, als je de antwoorden weet. De drie nieuwsfeitjes in deze opgave. Straatverbod komt er in ieder geval voor het Schultz van verkeer. De minister is eindelijk weer een beetje blij met zichzelf. Onvoorstelbaar. Ik denk zomaar dat de kutkebouw te weinig tijd had uh, dit weekend. Wat zit dat goed in elkaar, zeg? Je hoorde de knipjes bijna niet. Nee. Tjongejonge, jongen hoe weet je zit nou je hebt de krant niet gelezen maar ofwel uh, nee nee maar, uh, ik, maar uh, ik moet eerlijk zeggen ik zit hier je, je, je zit hier. Ik ben hier. Uh, uh, ik, ik, ik vergeet zo dat ik ook iets moet zeggen. Maar ik geniet ah, gewoon van jullie. Je hebt gelijk ook aanval lekker in je mond. We gaan gewoon het echt niet. <laughs> uh, wanneer zullen we anders. Moeten we anders, moeten we anders als, als, als, als het nog als fenomeen voorstellen? Ja, alsjeblieft. Laat je, blieft, maar wat doe je wat dat in dan? Ja, dat is daar. Dat is daar bij Dat is Verticaal gehandicapt. Uitgedaagd, hè. Verticaal uitgedaagd. Kan iemand <laughs> uitgedaagd even bellen aan 0 Nog dat het 1 2? Want je krijgt bijna een t-shirt voor. We logo. zeggen alles voor hoor, dan zijn we er vanaf. Het is zijn spel, hij wil het graag. Ongelooflijk, je verwacht de... toch naar zo'n ongelooflijke goede uitzending uh, op zaterdag 5 voor negen Nederland 3, Wat een denk... programma was dat, hè? Ga je niks dan lopen binnen en mag ik uw handtekening en een t-shirt en dan heb ik geen hondpelter. Henk-Jan? Ja, Jan? Hoe is het? Ah, oh, lekker. Henk-Jan, uh, prachtige naam. Uh, wil je hem nog horen? Eh, ja, doe maar. Ja, doe maar. je gaat hem winnen, hoor. Je gaat het sowieso winnen. Gooi hem erin. Niet te schoepen, hè. Straatverbod komt er in ieder geval voor minister Schultz van Verkeer. De minister is eindelijk weer een beetje blij met zichzelf. Hartstikke gefeliciteerd, Henk-Jan. Jij deed echt dat hij het shirt gewonnen. Pak een beetje toontegreed. Eh, wat zeg jij? Perfect. Ja, het is toch top. Uh, we hebben ja. trouwens een nieuwe uitvoering met Heemskerk en Het is echt helemaal te gek. Nou. Geef je adres aan de kabouter. Uh, en Jan, en, uh, ja. de, uh, ja. de antwoorden? Wat? De antwoorden. Moet die, uh, antwoorden? Wil je nog de antwoorden geven, en Jan? Uh, ik denk winkelbieven uh, Winkeldieven keren, uh, uh, nee, een uh, ja, straatverbod uh, zullen we gewoon de antwoorden even overslaan? Want anders doen het nog langer. Dan moeten we een andere bellen brengen. Ah, Want het eerste is top. al fout. Uh, gefeliciteerd met je teacher. Henk Jan, uh, uh, uh, pak hem er aan. En uh, Ruimken nog een, een keer. Vind je het langer, dat we dit radio-spel niet meer zo bar serieus nemen? In de ja. <laughs> dat is toch een vreselijk spel, als we eerlijk zijn. Ja, maar het is ook gejat van Q-music. Maar, nou, los dat, daarvan... Nou, daar zijn de advocaten nog niet helemaal no, uit. Wie, hey, wie, van wie nou dat... Als zou, we dan toch Wat krijgen we nou, zeg? We krijgen muziek. Oh, Haagse krijgen Harry. Ja hoor. Ja hoor, daar gaan we. Raider Love, Boom! Boom! Heet die Boom! Het. Hey, Ajax speelt volgende week tegen Ado. Er komt een. Volgende week tegen Ado. Volgende week tegen Ado. Ja, dat Haagse... Oh ja, ja. Haagse. Uh, oh, natuurlijk, dat is waar ja. Wat is er? Dit is. Uh, oh. Die bent uit Den Haag. Ja, dat zeg ik toch wel, Haagse tering. Ja. Haagse ja. I'm driving, Ado! The ja, ja, ja, ook Nou, kom maar dan. Ehm. Um, Plaspauzetje doen, Rubé. Ja. Zo, zet hem maar aan, ook in die pokkenplaat. driving all night, my hands wet on the wheel There's a voice in my head that drives my heel It's my baby calling, says so I need you here And it's a half past four and I'm shifting gear forgotten song. Man, man, man, man. Roubaix, vind je het groen ge geweest? Ook met de Golden E-ring? Nee, nou, ik vind. Uh... Hadden we moeten uitdraaien? Nee, nee, nee, want dat is, dat is een goede oh, lengte, God, lengte weer... toch? Ja, nee, nee, nee, doe maar weer naar beneden toch? Dat is een goede lengte toch? Ja, ja. Zo is het wel goed toch? Doe maar weg. Doe maar weg. Doe maar weg. Ja, want het is tijd voor mijn vriezer zus. Ja, uh, niet voordat we hebben gezegd dat uh, gitarist George Kooymans van de Golden E-ring 64 jaar oud is geworden. Nou, wij was meid, het beetje van de week. Wat leuk! Ja, ja, nou ja. Wees blij voor die man. Hij heeft hij toch maar gehaald? Hé, hey, al wekenlang is Den Haag in de band van de opvolging van Job Cohen. Wie wordt de nieuwe politiek leider nou. van de PvdA nou. en stuit de onstuitbare oppas nou. van de SP? Nou. Vandaag spreken we met de vrouw van ja, het volk, ja. de menner van de echte mensen, het donkere paard uit het noorden, Lutz Jacobi. Hé, hey, een hele goede nacht. Hé, hey, Lutz, erg hè van Diederik. Wat is er nou, joh? Die Samson. Heb ik wat gemist? Ja, ja dat mag ik ja, hopen. Want, want uh, uh, die speelt vals. Want in zijn campagne-team zit iemand van Essent. En, oh, en hij zegt nieuwe energie. En er moeten banen komen in de energiebranche. En er moet groene energie en alles. Moet ver... Maar iemand van Essent zit dus in zijn campagne-team. Hoe vind je dat? Wat, wat vind je daar van? Hoe vind je dat? Ah, okay. Ja, dat heb ik gisteren gehoord. Maar uh, het verhaal uh, was uh, dat die uh, jongen gewoon keurig vrije dagen heeft en zo. Ja, nou. En dat die, uh, langer verstrengelingen, dat dat was het antwoord. Nee, maar Lutz, wacht eventjes. Dit, je hebt het over een concurrent, hè? dan ga je dat niet goed zitten praten. Dan zeg je, inderdaad, het is een schande. <laughs> nee. Dikke glimmer. Ja. Nee, zo ben ik niet. Hoe kan hij? Nee. Dat moet hij zelf maar weten. Nou, het was, ik vind het oneerlijk. Ik bedoel... Wij, wij, oneerlijk. Ja, wij, wij zeggen bijvoorbeeld ook niet dat Philip Morris achter jouw campagne zit. <laughs> nee, dat is Of, of Rayban. Dat Ja. Dan ja. uh, <laughs> moet je niet zo ingewikkeld over door nee, nee, uh, Dat houden we voor ons, ons. dat houden we voor ons. Hé hey, Lus, hoe gaat het met de campagne? Ja. Het gaat hartstikke goed, ik ben lekker op verjaardag. Je bent op een verjaardag? Ah, ja. Dat is een lekker laagdrempelige manier van kiezers bereiken. En hoe gaat dat het met die verjaardag? Hoeveel doe je er per week? Uh, verjaardag? Ja, gewoon als campagnemiddel. Nee, ik doe gewoon, uh, zoals gisteren was ik in Dordrecht en in Lelystad. En uh, in totaal zijn er uh, zo'n beetje 600 mensen, denk ik, in zijn totaliteit. Ja. En, ja, en dat vind ik dan ook wel genoeg. Maak je nog steeds een kans, Lutz? Volgens mij wel. Ja, want uh, Diederik Samson die schijnt vreselijk aan kop te staan. Maar ja, die bedriegt dus de boel. Ja. Uh, zoals we net al hebben besproken. En die beledigt collega-partijleden. Ja. die aardige aanleid Nou ja, uh, dat is ook uh, schandalig hoe, nou? hoe vond je dat nou? Ja... Wat vind jij van Alijt Wolffsen? Ja, We willen ook wel vertellen wat van Aleid Al Wolse vindt. Ja, hoor. ik ken hem niet zo goed. Nee, oh. maar echt een, goede, echt een goede burgemeester. Dan kan je hem niet noemen, toch? <laughs> ga ik niet over. gaat u terecht over. Nou, vind je wel heel verdraagzaam, lut als ik het zeg maar Ik ken die nog niet ja, zo goed. Ja, heel nou, verdraagzaam. is wel een mooie vind. eigenschap, hoor. Maar of het nou in campagnetijd heel handig is... Ben jij niet ja. ietsje te gewoon en ietsje te aardig... om het tegen die grachtengordel ratten allemaal te redden? Nou, of? ja, maar weet je, dat is ook een beetje mijn... Uh, mijn uh, verhaal, hè? Want, uh, ik vind dat die, uh, die politiek wat minder uh, ratterig moet gaan doen... en gewoon de problemen moet oplossen in ons land. Ja, precies. En dan kun je ook wel gewoon een beetje aardig blijven voor elkaar, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja, goed. vind ik ook. Want een beetje liefde en een beetje respect... En, uh, dat mag ja, best van de PvdA binnenkomen. Want Het een is een zootje taas, ellebogenwerk je? daar. Ja, nee, maar ja, als je er zelf niet aan meedoet, heb je er geen last van. Nou, zo is dat. En uh, uh, in, uh, in de peilingen sta je het niet echt lekker voor... maar je denkt nog steeds dat je gewoon nummer één wordt. Ja, ja, ja. Maar kijk, jullie uh, peilen alleen maar uh, daar in het westen. Maar mijn uh, aanhang zit allemaal uh, buiten het westen. Oh ja, joh. In het noorden en in de achterhoek en in Brabant en in Zeeland. Ja, dat is toch eigenlijk en, bijna niemand? Nee, dat peilen jullie niet, Of mogen de paarden handen. en de koeien ook stemmen lutje. Ja, ah, ik het, ik het. Ja, dan maak je een goede goal, hoor. <laughs> ja, nee, maar we zullen het gewoon zien. Heb je trouwens goed. de bril van jouw roos opgehad? Hoorde ik dat nou? Ja. Ja, ja, ja. ja Hoe ik voelde dat nou? Ik had min 10 of zo. Het was, ik was, het was helemaal wazig. Ja, echt waar? Ja, dat was een mooi ja. moment, hè? Ja, man, het was mistig in werken. Ja, werken... Hé, hey, uh, uh, Lutz, laten we nog eventjes een klein stukje uh, actualiteit met je doornemen. Want uh, wat vind je nou van Mark Rutte die bij de SGP uh, aan het speech is? Ja, dus, hij ziet het wel breed, de coalitie. Ja, hij moet ook wel. Maar, maar wat vind je ervan? Want je bent straks de baas van uh, de PvdA en premier van het land. <laughs> En misschien ga ik ook wel spuiten met de SGP. Ja, sluit je dat niet aan als jij premier wordt? Ik sluit niks uit. Vorige week hadden we hier mee om Sterk van het CDA... die toch wel hele stevige signalen afgaf... dat, uh, dat de CDA na, na het onvermijdelijke val van dit kabinet... wel een beetje minder links gaat loeren. Uh, sluit je het ook niet uit? Dat je dat weer nou, leuk ik wordt? Weet niet, ik, ik, op dit moment doen ze er aan mee om uh, al heel veel dingen kapot te maken... zoals uh, het speciaal onderwijs waar ik heel boos over ben. Dus en, en de waar jongens en de WSW'ers en... Uh, dus nog een appetie te schillen kaken. met uh, CDA dus ik, de, de, Voorlopig moeten ze nog even niet bij me aankomen. Ja, want al die andere medekandidaten... die wil heel graag wel lekker met CDA in het huwelijksbootje stappen. Nou. En, en, en Lutz heeft gezegd, uh, zoek het lekker uit, gaan we met de SP. Ik ga eerst maar eens, uh, met het CDA zorgen dat je de zak weer op de rit krijgt. Dan ga lekker naar de SP. Echt waar? machtig. Hé, hey, maar ga je ons dan ook helemaal uitkleden? Want wij zijn namelijk een goede burgerij. En hoeveel belasting moeten we dan bij jou gaan betalen? Ja, nee, alleen de hele rijke mensen moeten belasting betalen, jullie niet. Ja, dat zijn wij toch ook? we zijn wel rijk. Wel. Voordat wij een hele rare <gacht> indruk maken op de luisteraar, Jan, wij zijn dus niet rijk, hè? Nou, nee, ook. jullie zijn die rijk. Oh, ja, ja, dat ja, dat de mensen moeten juist een beetje beschermen, komen. Kijk, Kijk, Luts is het, het geluid wat we horen. hebben. Ja, stem alsjeblieft, Luts Kobi ja, mensen nou, Dat is de redder van dit land. Welke ja, van de PvdA? Ja. Ja, waar komt de naam Luts eigenlijk vandaan? Ja, Luts? ja dat komt van uh, Lude. Lude. Dat een Germaans woord, en dat betekent van het volk. Dus ik ben eigenlijk uh, gewoon een uh, publieke vrouw, weet je? Dat, verdien, een publieke dat, vrouw. dat verzin je hier <laughs> ter plekke, Luts. Weet je wat wij vrouw in het Westen een publieke volk. vrouw noemen, Luts? Vrouw ja, van ja, het volk. Oh, vrouw van het volk. Luts, ja, ja. dat precies. verzin je, Luts. Ja, precies. Nee, dat is echt zo. Nee, joh. Luts, ja, is echt zo. Je kunt niet je kun boeken, Luts heten, en afstammen van, van Lude, vrouw van het volk En dan ook nog vrouw van het volk zijn. Dat is te toevallig. Ja, dus, uh, dat of het is goddelijke het bestemming. Zijn, Eén van de twee. Nee, ja, ik denk ja, goddelijke bestemming. Nou. Ik denk dat Jezus Christus en God ook achter uh, Lut staan. Ja, ik denk het ook. Dat zou zomaar kunnen. Hé, hey, en Ludden, dat is toch eigenlijk een, uh, een, een jongensnaam? Dus dan dachten ze dat ze een jongen zouden krijgen en toen werd het luts. Nee, jongen. Kom op bij. Nee, officieel heet ik Lutske. maar het, dat zegt nooit iemand. Lutzke. Dat gewoon vind is eigenlijk wel lief. Lutske. Lutske. Ja, is wel lief, hè? Ja. ja. Nou, hartstikke lief. Dat is een echte naam. Hey Lutz. Eh, laten we eerlijk zijn. Wij zeggen bij Poon dat we hopen dat Plas sterk wint. Eh, ja. ja, ik moet... Ik, ik, ik, ik, ik ben voor jou. Oh, het is lief. Dus. Maar, wat lief maar hoofd, we zullen het gewoon zien. We gaan uh, vrijdag de stemmen tellen. Heb en dan, je trouwens uh, echt Janne Koker gezien, gisteren? Wat versta je het niet? Of, of je nee, weet je, nee maar... versta ik versta het niet. Het oh. zit jullie helemaal te, te, te fluisteren. Nee, Hé uh... Jan, jij schreeuwt wat harder. Zeg jij het maar even. Luts nou, of keer. je gisteren echt Jan en Kook hebt gekeken? Nederland 3. Ons programma. Nee, man. Want ik moest speechen in Dordrecht. Oh ja, ja, dat begrijp ik nou ja, alweer. Hé hey, Luts, ga je lekker slapen? Want uh, je moet het land redden. Ja, dat is zo. Hey. Morgen ik, in Doetinchem. Tr Trouwens, het, ik lees net... Wat is ...op het internet... ...dat Luts, Ja? ...een mannelijke naam is... ...uit Duitsland. Jezus. En het betekent... Beroemde vechter. Ja, dit is niet handig Luts, je zit gewoon te liegen op Radio 1. <laughs> ja, maar die Duitsers die... Ja, ja, dat, dat is klopt. dat is een Duitse naam, Mij... Mijn naam is ook Lutske, en dat is niet Duits, maar het okay. is Fries. Ja, ja, Goed. je hebt gelijk ook. Nou, okay. Ga lekker slapen Luts, wel, en, uh, hey. en word de baas van de PvdA, en... Doe je best. Uh, doe je best. En hey, je wilt rusten Janne. Doei, Luts! Doeg! Zo. Nou, hij is wel degelijk met bunskoek in Ghana geweest. Dat dacht ik wel, ja. Maar dat was dus eigenlijk voor de opname van de serie Slavernij van de NTR. Dus daar moeten we dus verder niks achter zoeken. Nou, dat dacht ik wel, ja. We praten verder over slavernij en niet over bunskoek met onze hoofdgast van vanavond, Rwereveer. Hoe was het nou met Daphne de Bunt, Koek in Ghana? <laughs> Tijdens de slavernij. <laughs> Tijdens de slavernij. En wie, wie was Wien slaap ja, nou, op de slaapkamer? Die grap wou ik dus niet maken. En die niet? heb ik, een, die nee. heb ik tot mijn eindig grote vriend uitgesloopt. Ik denk, dat is niet leuk. Maar nou, inderdaad. Jij had Nou, die, nou, die, nou je dat die... toch... Ik had, ja, nou, ja, je ja, toch... Ja nee, ja, oh. nee, ja, nee, maar ik dorst het niet aan. Ik denk, het is ook al negen dagen geweest. Ik dorst voor het geweest. niet nee, aan. <laughs> Men in 2015. Maar, man, ik, zeg, dat ik dorst het niet aan. Oh, nee. He, wat? Dat kan ik ook al niet. Ik moet het niet meer doen. In ieder geval... Het bleek dus, jouw familie kwam uit de Ashanti-regio in Ghana. Daar heb je een officieel document van ontvangen na onderzoek van DNA. DNA klopt. En nu? En oh, hoe, nu... Uh, hoe nu, verder? Ja, nu, nu hebben we een probleem, want ik moest nu... Nee, hey, het, het is goed om te weten, maar het heeft niet mijn leven veranderd of zo. Het is, uh, is dat ook niet zo'n hele slechte R&B zangeres Ashanti? Nee, ze is niet slecht. Oh, het, is een het, is ook een, het is ook een, het is uh, een R&B-achantierst. Een rb Oh jongens, kun je niet de drank weghalen <laughs> bij Rouwe? Want het was net al, maar het wordt nou echt. Het wordt nou onofom, man. De rest. <laughs> ja, adres, ja, maar als je al. ja, het, Dus, ja, hey. Dat is eh, cappuccino. Nou, dat dat dat slaven, slaven, slaven, slaven, slaven, slaven, gebeuren. Uh -huh. Moeten wij het nog ons daar druk om maken? Eh... Uh, Kijk, het is geschiedenis en uh, ja. uh, je moet je geschiedenis kennen en ja, ja. Uh, uh, leren wat er toen is gebeurd en daar conclusies uit trekken en ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt. Maar ik, ik zou niet weten wat je, wat je extra zou moeten doen. Je nou, daar gewoon... gaan de stemmen op uh, van uh, hele boze jongens die zeggen ja, maar je moet je excuses daarvoor aanbieden als Nederlandse regering of als blanke man. Of... Dan denk ik, ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Nee, maar ik zou inderdaad, uh, ik zou inderdaad als, als, als land... Hè, zou, zou iemand als vertegenwoordiger van het land ooit kunnen zeggen... Hè, wat er toen is gebeurd, dat, uh, dat keuren wij niet goed. En, en het waren de mensen die het toen hebben gedaan. Ze hebben gehandeld naar waarschijnlijk wat toen kon. Ja. Nu zouden we het zeker niet doen. En we... Maar wordt het niet een beetje pathetisch... als Mark Rutte nu zijn excuus gaat aanbieden... wat, wat 200 uh, zoveel jaar geleden uh, uh, is gebeurd... Is dat niet dat je denkt, nou, want dan, kunnen de, hè, dan kunnen de Spanjaarden ook bij ons komen... en de Fransen kunnen nog bij ons komen. Want er is een zootje troepen ook gewoon hier gebeurd in het land. Ja, is dat niet te, te ver weg? Uh, dat, dat is dus de discussie. Uh, moet het gebeuren of moet het niet gebeuren? Maar er moet wel iets gebeuren. We kunnen niet doen alsof het niet is geweest. En dat is namelijk het probleem. Ja. Uh, het wordt slecht onderwezen op scholen. De, de, de, de mensen waar ik mee contact heb, de Nederlanders waar ik mee contact heb... als ik over slavernij begin, dan weten ze dat het er was. Maar eigenlijk niet zo heel veel. Meer wat, dan dat. Maar, maar wat weten ze dan niet? Ik bedoel, het is toch heel simpel? Er werd een boot in Afrika volgelaten en die werd in Amerika leeggelaten. Dat, dat, dat was de handel van die, van die Hollanders. Denk. Ja, en precies zo werd het gebracht. En het en, is meer dan dat? Uh, het is meer, veel meer dan dat. Anders hadden we, anders hadden we geen documentaire van vijf afleveringen van 50 minuten. Nou, bij de NTR smeren ze wel meer uit, hoor. Daar komen we straks trouwens nog wel op. Ja, nee, je, ik deze man had toch al... van het scherm afgemoet. En jaar na jaar doet hij aardig. Jurgen Raimond komen we straks over te spreken, inderdaad. Ja, Nee, maar jij vond het dus wel... Het is helemaal niet zo voor de hand liggend. Jij bent cabaretier door de man van de luchtige kant van het leven, zeg maar. En plotseling zit je in een vijftelige urenlange serie... met Daphne bunskoek in Ghana... <laughs> Over, om uit te pluizen hoe het nou precies gegaan is met die slaven. Het is ook inderdaad een, een waanzinnig verhaal. Hè. Dat, dat, ja. het, het, het, het, honderden kilometers, Jan, het, het oerwoud in. Hè. Daar werden ze nog vandaan gehaald, die mannen. En, ja, ik en heb ook wat kinderen, wel geschiedenisboekjes wel gelezen. Slavenjaren, ja, echt waar? Ja. Ik geloof wel dat dat inderdaad niet, niet iedereen dat wist. Dat geloof ik wel. Nee, oh, oh, bizar hoeveel mensen dus na die uitzending echt niks wisten. Nee, maar het is ook natuurlijk wel heel lang geleden. Ja, maar het is toch geschiedenis, dan moet je dat toch... Onderwijzen bij het vak geschiedenis. Maar aan de andere kant. Hè? Want je zegt nu van ja, uh, verdikken mensen het zou wel ook zijn als de Nederlandse ging. Ja, dat, dat had niet uh, gemoeten. Uh, nou, ze hoeven niet te zeggen van we gaan dat nu niet meer doen, want het lijkt me stug dat we dat nu nog gaan doen. Maar dan komt er zo'n uh, zo, zo, zo beeld, hè? Komt er dan in, uh, in, in de bijl me te staan. En dan is nog iedereen boos. Want dan heeft hij uh, uh, zijn ogen dicht en hij was bloot, en dan hangt een klomp aan zijn hand, en dat betekent dat dit en dat. Dat was, dat was een anti-slavenmonument, uh, toch? Ja, maar je kan ook dingen bekijken als: oké, okay, je wil wat, hier, nu heb je wat. Of je kan zeggen: wat, hoe zullen we dit samen doen? Hoe zie jij het? Hoe zie ik het? Hoe komen we samen tot een, uh, een compromis? En dan zetten we een beeld wat voor ons beiden. Uh, weet je wat ik bedoel? Ja. Dus dat is het gevoel, denk ik, hoor, dat er een beeld werd gezet terwijl niemand heeft overlegd met wie dan ook. Ja, maar met wie moet je dan overleggen? Ik had er zijn gewoon zijn commissies die, die er veel van weten... en waar je, waar je eindweg mee, mee weg kan komen, hoor. Dat, dat, ik denk dat we, dat, we, dat we het niet zo licht moeten opvatten, namelijk. Hè? Het is, het is voor, voor een grote groep mensen het betekent heel veel. En weet je wat ik dan afvraag? Hè? Maar, ja, god, dit zal, dit zal niet lekker aankomen. Ik, ik, ik, hoor, ik zie het op Twitter al weer ratelen. En dan denk ik, als je vaak dan naar... Uh... Nee, dat moet ik maar... Nee, maar... Dat je denkt, ja, misschien is het toch ook wel gezellig in Nederland? Ik bedoel, dat is dan een geschiedenis en dan wonen we nu hier met je allen. Of had je dat liever helemaal niet gehad? Snap je wat ik bedoel? Het is ik een beetje niet, raar nee, nee, nee. Nee, nee. nee, kijk, nogmaals. Ik ben niet iemand die in, de, in het verleden blijft leven. Nee, ik, dat ik, nee, nee, vind ik een nee, beetje. Wat nee, nee, zou je nee, dan nee. heel graag in Afrika nog willen wonen? Nee, zeker niet. Ik blijf niet in het verleden leven, maar ik, uh, dit, de situatie is nu. Maar ik weet wel hoe de situatie nu is ontstaan. En dat is het verschil namelijk. Ik denk dat als... Als, als, als dit goed werd onderwezen vanaf de lagere school op school... Dat, er, dat we anders met elkaar zouden omgaan. En waarom wordt het niet goed onderwezen? Heeft dat te maken met, met nog steeds een soort racisme of discriminatie? Nee, ja, het heeft te maken met... Uh, uh, jij bent toch ook niet trots op de dingen die je verkeerd hebt gedaan in het verleden? Dan hang je niet aan de grote klok. Ik denk dat dat het een beetje is. Nou, ik heb daar mijn, mijn beroep van gemaakt eigenlijk. Ja? Ja, eigenlijk wel. Niet? Als jij het zegt, dan is dat zeker waar. Nee, maar ik vraag wel af. Handen, nee. ik ben, iedereen zal het voor zijn dat je dat je dat je, dat je de, de, de, hoe het geweest is, dat moet je vertellen. Maar wat wat wat inderdaad wat, maar wat de dan denk ik ook een beetje bedoelt en wat ik me ook afvraag is van, oké, okay, dat hebben we dan vastgesteld. Een aantal eeuwen geleden was dat geen mooie zaak. Dan zeggen we dus nou, dus inderdaad tegen tegen Ghana en tegen Suriname Uiteindelijk zeggen we, nou jongens, sorry, dat hadden we inderdaad niet moeten doen. Maar dan, dan, ja, dat, wat, hoe, hoe definieert dat nu nog onze verhouding? Dat is nee, vraag. precies. En daar ligt het niet zozeer aan. Ik denk niet dat het zozeer aan het sorry ligt. Het ligt aan het onderwijzen van jouw mensen. Mensen vragen zich af, wou, hoe het komt dat er veel surinamers hier zijn? Waarom zijn ze hier? Als je de geschiedenis kende, dan had je daar meer begrip voor. Dat heeft te maken het met de PvdA heeft dat te maken? Ja, precies. En daarom moet het onderwezen worden. Ja, nee, alles komt bij mij terug op de PvdA, want Joopie <laughs> Den Elwi zei tegen de Suriname... van, eh, ja, jongens, jullie worden nu lekker onafhankelijk. Veel succes ermee. Iedereen trouwens die naar Nederland wil komen, die moet nu maar komen. En toen ging meer dan de helft in Nederland. Wonen. Ja, maar dan moet je daar vooral gaan zitten. Hoe komt hoe kom dat Den Uyl dat had kunnen zeggen? Ja, omdat wij daar een kolonie hadden. Precies. En eigenlijk vind je ook dat we die nooit hadden op moeten geven? Oh, daar, uh, daar ga ik niet over. Nou, oordelen, dat Suriname nee, dat... nog onderdeel van Nederland was. Want volgens mij was dat voor iedereen beter geweest. Ja. Ja, dat denk ik. Ja, en Nou, we kunnen het nog wat, een uh, beetje toetsen aan het heden, de natuurlijk. Hoe vind, of... vind je het? Ja, ik was daar zijn. een beetje te jong voor, eigenlijk, om, om te... Maar je bent onlangs met, met de show natuurlijk ook naar de Kribben geweest. Ja, mannen. Ja. En, en hoe, hoe vind je nou dat het er zo uitziet in, in de Antillen, nu dan de voormalige ja, de overzeese rijksdelen, zullen we maar zeggen. Hoe gaat dat dan? Want dat is een beetje zo'n soort van ja, tussenoplossing. Een beetje een gemeente. Ja, uh, halfbakken. Ja, ja, precies. Je mag niemand, op eigen pootjes staan, maar als die niet lukt, Ja, niemand nee, weet is precies een hoe de, rommelig, wat er is eigenlijk zielig. is gebeurd eigenlijk. Maar ja, als je dan kijkt hoe het in Suriname is gegaan... kun je ook niet zeggen, nou, dat is even lekker makkelijk vlekkeloos gegaan. Ik bedoel, toch? Nee, maar goed, weet je... Ik bedoel, uh, uh, die man die nou weer de baas ja, is... Maar wat, wat, wat je eigenlijk zegt, er zit nog steeds... Zit er nog steeds... Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat wij moeten begrijpen dat er nog steeds een heleboel rancune zit... over die hele voorgeschiedenis. Dat is wat je zegt. ja ja. En als je het goed onderwijst, dan snap je dat. En dan... Kijk, als je, het vanaf, als, je, als je het goed onderwijst, vanaf begin, vanaf de basisschool... leg je uit, kijk, dit en dit is gebeurd... dan, dan zouden de mensen veel meer begrip hebben voor bepaalde dingen. Bepaalde gevoeligheden. Bepaalde gevoeligheden, dan krijg je geen vragen als... hè, maar ik snap niet waar. dan wist je dat al. En dan kun je, hoef je het nog niet mee eens te zijn. Maar als ik een bepaalde opmerking maak... dan, dan snap jij waar die opmerking vandaan komt. Yeah. Dan kun je nog zeggen, ik ben het niet met je eens... Maar je weet waarom ik dat zeg en niet, hè, ik snap niet waarom jij daarover valt. Maar, dat, is iets, dat is een verschil. Maar, maar is het ook niet iets, omdat het zo lang geleden is dat er. Uh, ik heb wel eens met mevrouw Lont gesproken. Dat is een, uh, van de Christenunie in de Bijlmer. Uh, Yvette Lont heet ze, geloof ik. Die, die is een Surinaamse, die is heel erg boos. En toen ik met haar in een kleine discussie kwam, zei ze. Ja, en jij moet je mond houden, want jouw familie heeft mij hierheen gehaald in een schip. En we moesten staan, want er kon Dan een... denk je, ja, nou, Erik nou een dat pestpleur dat opeens Dat wist je niet van je auto, oom hè? Nou, ik wist het wel. En we zijn er rijk door geworden. De en we halen ons ergens voor. Heel bergen, is het ja, nou, we hebben wel meer uh, raar gedaan voor geld. Daar ja, nou, zijn wij niet vies voor. Nee, hoor, ja, ja. ja. Wat levert je, je dat nou op? Nee, nee? Ja, dat is niet de ik. Nee, maar, maar in ieder geval, je, dan wordt het nog wel eens gebruikt dat ik als blanke daar nog een schuldgevoel voor moet hebben. En die heb ik dan weer even net niet mee te maken. Precies. Ik, Bedoel, ik... Jij kan er ook niks aan doen dat Henny Meijer, die kon voetballen. Nou, trouwens, die kon wel voetballen. Henny Meijer? Ja, ja de, de, die kon die is goed voetballen, kon, kon ik, goed ik mis Henny Meijer af en toe. Ik mis Henny Meijer wel, broers. Ja. Jij kent Henny Meijer ja, wel? Ja, ik voelde hem wel goed. ik mis hem niet. Een, een nee? hem niet. Als een je niet goed? Het is niet dat ik denk, weet je wie ik nu mis? Nou, Henny Meijer. Ja, zie je wel. Nee, ik vond Heni Meijer wel heel goed. Ja, Henny Meijer had zelfs wel gedaan om kont ergens draaien. Ja. En drie man af ja, te werpen ja. en, en te scoren. Ik zie Techniek ook wel dat ik. Ik heb het gesprek maar... kapot gemaakt door Heni Meijer opeens in te gooien. Want we waren heel lekker bezig. En dan kom ik opeens met Heni Meijer. Ja, precies. En iedereen denkt. Nee, nou. maar ik, ik, ik samenvat, ik snap het wel. Is, die, de, de, de, als, je, als, je, als je nou maar besef hebt. Dat, dat voelt anders dan als je ook nog eens een keer iemand bent... die helemaal niet begrijpt wat het gaat. En dan, dan, dan, dan heb je wat meer recht op om mee te praten. En ik vind het gewoon heel simpel. Het is een deel van onze geschiedenis. En onze geschiedenis dienen we te kennen. Precies. En daar dien je ook uh, van te leren. Nou, uh, dat is precies wat ik al een half uur lang probeer te zeggen. Ah, zeg me dan, man! <lacht> <lacht> nou, eh, dat wil ik ook niet doen. Ik wou dat net zeggen. Dat je dat, dat, Een dat dikke, blanke man met de wil eens terug zeggen... Ruee! <lacht> Als voor jou. Ik ga, en ik beloof het je, nooit, maar dan ook nooit in slaven handelen. Nou, Jan, doe je het ook even, verder, zijn we er vanaf. Roy uh, zelf heeft gezegd dat het in ieder geval wel een interessant business proposition was. Uh, ik zei, ik zei ja. in mijn show dat... Gaan jullie mijn hele show hier prijsgeven? Mensen gaan Nee, maar. We gaan er het nieuws. Roy, shush, shush. ik ga niks prijsgeven. Het is klaar. Roy, hij is Roe zeg ik toch. Nee, je zei Roy. Zij... <laughs>